Dit Van der Linde met het NOS Journaal. In Utrecht-West is een gedeelte van een sportcomplex ingestort. De oorzaak is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het gewicht van de sneeuw op het platte dak. Volgens de brandweer is het niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Het is voor de brandweer nog te onveilig om naar binnen te gaan. Het gaat om een multifunctioneel sportcomplex op het bedrijventerrein Lage Weide. Er zit een sportschool in, maar ook bowling, padel en squashbanen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een vrouw doodgeschoten in Minneapolis in de staat Minnesota. De agent zou haar hebben neergeschoten toen ze probeerde op de immigratieagenten in te rijden met haar auto. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het ministerie zegt dat de immigratiedienst bezig was met doelgerichte operaties toen relschoppers begonnen met het tegenhouden van de ICE-agenten. ICE roept in Amerika veel weerstand op omdat het lukraak mensen van de straat plukt... die mogelijk illegaal in het land zouden zijn. In de Atlantische Oceaan hebben Amerikaanse militairen een olietanker geënterd... die onder Russische vlag vaart. Het schip werd al weken achtervolgd door de Amerikanen. Volgens Rusland wordt het schip gebruikt om illegaal olie te vervoeren. Rusland heeft de Amerikaanse actie veroordeeld... Het zal de relatie tussen de VS en Rusland geen goed doen, zegt correspondent Short en Daas. Die relatie is moeizaam, met name omdat Trump natuurlijk in Oekraïne wat gedaan wil krijgen. Ja, dit zal de relatie in elk geval niet helpen. En ik kan me voorstellen dat het Kremlin deze kaart ook zeker zal trekken in onderhandelingen... op het moment dat die weer op een hoger niveau terechtkomen. Ook in de Caribische Zee hebben de Amerikanen een schip overgenomen.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 Dus inderdaad, omdat ja, dan weer uh, een van de, de eerste plaatsen... Die stond niet meer op de digitale uh, distributiesysteem. Dus toen heb ik er weer opgezet en daardoor alles weer geluisterd. En toen dacht ik, ah, oh, daar staan wel echt hele toffe dingen op. Misschien moet er toch wel weer een keertje wat doen met bent lijkt me wel tof. Ja. Maar zo is dus ze ontstaan. Jij speelde Peter al in de web ja. met, met Vera...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 Uh, en nou ja, ik mocht dan uh, al Marks en mooie solootjes vertalen. En, uh, ik had okay. natuurlijk heel ja. veel ruimte. En, en dat, dat gaf de muziek ja, ook een soort eigenheid. En uh, ook, ook iets avontuurlijks. Omdat zo'n bas, ja, dat, dat hoor je eigenlijk en, en niet zo vaak. Zeker niet. Hè, dat voor de contrabas eigenlijk de ruimte is om... Ja, een soort rol. Eh, en gewoon functioneel contrabass spelen. Maar ook eigenlijk de rol van een cellist. En soms van een solist. En, en hè, dus, dus, dus, dus een je hele... hebt er echt bewust voor gekozen. Niet voor een basgitaar. Omdat een contrabass kan meer dan alleen maar Ik speel ook basgitaar. Ja? Maar ik, ben, Volgens, ja. ik, ik heb nou ja, allebei gestudeerd. Eerst basgitaar. En eigenlijk uh, toen ik afgestudeerd was uh, van het met die basgitaar toen ja. zag ik eigenlijk een soort uh, een, of het snabbelcircuit en, en, uh, en lesgeven voor me als, uh, ja, okay. dus en dat, dat is helemaal niks mis mee daar, nee. daar, daar uh, dip ik zo nu, nu en dan vast ook nog met, uh, met een ja. teentje in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 Maar wat moet ik me ja. daarbij voorstellen? De, de modernere componisten. Ja, eh, ja, dat en ook een beetje de avontuurlijkere technieken. Ja, dan zit je net meer in de. In de arfoparts. De arfoparts is het ja. eentje. Ja, heb ik zelfs iets. Een Spiegel. In Spiegel heb ik op mijn ah, examen ja. gespeeld. Ja.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 Their blessing.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 songs heb geschreven zoals Mark, dan weet je dat. van, Oh ja, we kunnen ja, je... deze keuzes maken. En ik als autodidact, ik luister wel muziek, ja. maar ik ging dan niet onthouden van, oh, je hebt een A'tje, een beetje, dan een C'tje, dan een, okay. uh, ja. weet je wel, of ja. deze trap in het akkoord, of dat, dat doe ik nog steeds niet. Waarbij uh, wordt moet het gewoon voelen van, oh ja, het moet meer... Het moet uh, intuïtief naar boven ja, komen. Ja, en deze klank moet meer uh, bruin ja. klinken of zo. Of dit ja. moet meer ja, lucht of meer... Ja. Ja.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 Eigenlijk alle, alles van... Van, he, van eh, alleen en samen en ja ja. ja, ja. Dus er is ja. ontstaan, uh, ik nou, denk, misschien wel echt een aanzienlijk deel. Dat komt bij jou dat jij een, een tokkeltje hebt en daar een memootje van maakt en die naar, naar mij stuurt. of, of en, en Dat gaat dan een <laughs> beetje, beetje broeien en dan ja, ja. speel je dat en dan heb ik uh, mijn basbeet. En, en dan, ja. dan staat hé hey, hier moeten we wat mee. En dan uh, ja, nemen we daar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 en daar uh, zijn we eigenlijk gewoon met een grote stift weer doorheen gegaan. Zo, oké, okay, die, die, die, die. En <laughs> dat ja. is Rubik's geworden, volgens mij. Ja. ja. Uh, dat is nu van Uit, nu de nu de Rubik's. Rubik's. Ja. Okay. Rubik A, van Rubik. Rubik. Oké, okay, we gaan gauw luisteren. En uh, waar gaat de tekst over? Ja, waar gaat de tekst over? Ja. <laughs> Dirk kennen. Moeten we Dirk vragen? Uh. <laughs> die heeft de helft... Uh. Um. Nou, ja, nee, goed, het was het stil. Wat is een maar, Rubik's? Eigenlijk, dat, dat, we, we zouden gewoon die tekst hier voor ons moeten hebben. Nou ja, dus het gek eigenlijk... He, het, het, oh, van de, de zinnen is, is die, die Rubik's Cube, ja. uh, maar oh. met, met, met een extra zijde is ja. Dus, dus okay. eigenlijk alsof... Uh, meer dan zes kleuren vijfden, op deze. Vijfdimensionale. Ja. Ja. Of zeven dan eigenlijk. Ja. <laughs> meer dan, ja. meer dan zes kleuren op deze, ja. op deze Rubik's Cube. Uh, en dat gaat er voor mij over. Dat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 Een beetje cut-and-paste techniek. dus Dat je dingen ook door elkaar kan gooien. Dus stukjes tekst gaat schuiven. Net wat, wat Bowie vroeger deed. Dat hij ja. ook stukjes tekst kwam en ging zitten schuiven. Mm -hmm. Is dat ook wat, wat jullie wel eens doen of niet? N niet letterlijk met dingen uitknippen. Bowie van, deed dat letterlijk, hè? Van die, ja, ja, precies. Ja. En, ja. En, ja. En, Fantastisch. Van, ja. Papier knippen en schuiven. En daar, en het is ook echt... Dat, je kan zo een zin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 Waardoor eigenlijk is de middelzin... Oh, hoe leg ik dat nou ja, uit? Ja, die is zo'n goed zinnetje. Nee, de eerste <laughs> zin is ook de laatste zin. De eerste zin, zin ja. is de laatste ja, ja. zin. En, en het gedicht spiegelt zichzelf in, in het zin. midden... waardoor de eerste zin ook de laatste zin is. Ja. ja. Of zoiets. Maar moet er dan Deel nog een verband in zitten? Hoe bedoel je? Uh, nou ja, In de, de boodschap ja. Nee, de want je gaat, die, je gaat die zin weer herhalen. Dat moet zin hebben. Ja. Nou ja, en, en dat haalde ik er niet uit. En nee, daar, daar is nee. Jos heel, heel kundig in. Ja. Dus, dus dat je inderdaad dat de, de tweede zin, die dan dus ook hè, de ene laatste, laatste zin ja, is, ja, ja. op dat moment echt een andere betekenis heeft gekregen. Dat, dat, dat is, nou okay. ja, je, je, je moest ze je er maar eens op nalezen, de, de Josonetten of, of goed luisteren naar, ik denk dat er zit ja. ook wel een Josonetje bij volgens mij. Impact of stiel geloof ik hebben we. Nou, ik heb hier jullie sites gekeken ja? en ik heb er eentje bekeken. Ik zag inderdaad: de eerste is ook de laatste, en zo. Maar ja. verder kwam ik niet mee. Nee, nee oké. Okay. Misschien moet ik nog aandachter gaan kijken, inderdaad. Ja. Dat volgens is ook een volgens mij, als je het erbij leest, is het wel makkelijker te begrijpen, denk ik. Want qua zongstructuur is het natuurlijk best wel gek dat het geen uh, refrein heeft en geen, ja. het heeft geen okay. duidelijk ritme. Of zo. Ja. Er komen niet echt delen terug.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 Maar ik weet niet meer wie nou het originele... Ik denk dat Dirk zegt dat het zijn originele idee was. <lacht> nou ja, Laten we het daarop ja, ja. houden. Die, die credits gunnen Ja. Maar ik vind, vind het wel mooi. want uh, ik heb ook, Meestal ook, uh, vraag ik ook naar de beïnvloeding... vanuit andere uh, kunstvormen uh, op de muziek. Ja, het uh, kan van alles zijn natuurlijk. Schilderkunst, uh, uh, noem maar op. Architectuur, uh, literatuur...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 Ik heb hey, iets yeah. heel anders, want uh, Spotify heeft oh. nou mijn jaarlijst naar me toe gestuurd. Oh, en? <laughs> ja, mijn zoon staat op 1. Dus. <laughs> maar ik ben een uh, uh, groot fan van AOR. Uh, Dat heb ik opgezocht. Adult Oriented Rock. Ik okay. ah. viel voor mijn stoel. <laughs> nou, Eind 70-80, een beetje rustiger. Wat synthesizers en zo. Niet te veel. Ah. Af en toe een solo en zo. Ja. AOR. Ik vind het niet verrassend, Pien. Ja. je ja. oh, altijd opstaan als ik ja. De ja. De ja. De ja. De ja. En Spotify leuk. heeft toch ook zoiets dat je je luisterleeftijd kan. Was dat Spotify of niet? Klopt ja. ja. Ik ben ja. geen ja. fan 76. van Spotify. Mag dat? Ja. Ja. Maar het is, maar, het is maar een getal, hè? Ik zag namelijk laatst een, een, een, uh, een leeftijdsgenoot. Nee, iemand die jonger is dan ik. Die had ook een. Die had